Twee uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Een stroomstoring en alles ligt plat. Kun je je daar nou beter op voorbereiden? Nou, op de Filipijnen konden ze zich destijds in het begin november nauwelijks voorbereiden. Weet u wel op die verwoestende orkaan, Haiyan die over de eilanden raasde? Onze collega verslaggever van E vandaag, Maike Kemper, was er afgelopen week en zag dat er nog steeds één grote puinhoop is. Dit en meer zometeen in Radio 1 vandaag. Na het NOS-journaal met Mark Visser.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 Het familiebedrijf in Haarlem bestaat al meer dan 300 jaar. Volgens vakbond NV Kiem is Johan Enschede de laatste jaren... nogal wat opdrachten kwijtgeraakt door Europese aanbestedingsregels. Zij scoren heel hoog op uh, kwaliteitsniveau... maar dat neemt een prijskaartje mee... en de klant kiest voor uh, kennelijk een mindere kwaliteit... tegen een uh, lager prijskaartje. Het inleveren van salades is de eis van een investeerder... die al sinds de zomer probeert om Johan Enschede te redden. Justitie heeft opnieuw een conflict met Edwin de Roy van Zuiderwijn, de ex-man van prinses Margarita. Het OM wil dat hij DNA afstaat op grond van een wet die dat mogelijk maakt bij bepaalde misdrijven. De Roy weigert daaraan gehoor te geven, zegt zijn advocaat. Het gaat uh, in dit geval om een uh, tijdelijke veroordeling voor het en, en Dat valt niet met DNA op te lossen, dus volgens de wet is het helemaal niet mogelijk om DNA af te nemen. In 2012 werd de rooi van Zuiderwijn veroordeeld tot die taakstraf wegens valsheid in geschriften. Er loopt nog een hoger beroep.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 Het weer. Het is overwegend bewolkt en er vallen wat buien. Het is 10 tot 12 graden en er staat een stevige wind. Vannacht trekken de buien weg. Morgen overdag blijft het droog en is het zonnig. Het is dan een graad of 8. En hoe zat het erbij op de Nederlandse weg? Dat werd Kees Kwaks van de AWB Verkeersinformatie. Kees. F File staat er nog pas op de A4 Antwerpen richting Bergen op Zoom. Men is bezig met een spoedreparatie in de Middenberm. De linker rijstrook is dicht, 3 kilometer tussen Hoge Heide en Bergen op Zoom Zuid. En er wordt een vrachtauto geborgen op de N50 Zolle Emeloord. Daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Kampen en Ens. En dat gaat duren tot een uur of vier vanmiddag. Vakantie?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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Met een groot pak extra kaars in de gelder. Wat batterijen, beetje blikvoer. En een transistorradio kun je de meeste rampen toch wel aan of niet? Rembrandt van Rijn was een leienaar en geen Amsterdammer. Leiden zet zich op de kaart als de echte Rembrandtstad. Goedemiddag en welkom bij Radio 1 Vandaag. De Nederlandse overheid heeft geen realistische plan... in geval van een grote landelijke stroomstoring, zegt Ira Helsloot... hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag. Zijn er überhaupt wel plannen over wat te doen? In geval van een grote stroomstoring in de helsloot? Ja, die zijn er wel. Um, uh, maar die vertonen heel veel uh, nou ja, uh, gebreken. Als je dat zo mag uitdrukken, veel irrealistische elementen. Ik noem er maar één waar ik altijd erg vrolijk van word. In al die plannen staat dat als er een grote stroomstoring is... dan moeten de geluidswagens door de straten rijden... Uh, om de bevolking te informeren. Mm -hmm. um, en de grap is dat wij in Nederland helemaal geen geluidswagens hebben. Uh, daar worden dan wel politiewagens voor ingezet. Maar daarvan is die luidspreker precies zo gericht dat hij alleen naar voren gaat. Hè? Zodat de mensen ernaast uh, normaal geen last hebben. Nou ja, uh, als je door, kun je wel door een straat rijden, maar dan hoort nog niemand het. Uh, dus dat is een van die kleine, irrealistische elementen die in onze huidige plannen zit. Maar dat zijn dingen die overkomelijk zijn als je dat goed zou doorfietsen, toch? wel? Ja, maar het probleem is natuurlijk... als je echt je zou willen voorbereiden... dat kan, mm -hmm. uh, maar de vraag is of je dat moet doen... als je je echt zou willen voorbereiden... op een grote uh, stroomstoring... Ja. Hè, dan moet je dus bijvoorbeeld overal noodaggregaten hebben... dan moet je uh, daar... Uh, nou ja, ik zeg, dat is een heel pakket aan maatregelen... Die je, uh, waar je vooraf kunt investeren. En de vraag is of je dat moet willen doen... Uh, omdat dat, ja, weet je, we weten niet eens hoe vaak de kans is... op echt zo'n grote landelijke stroomstoring. En een kleine stroomstoring is niet zo'n probleem. Nee. Daar hebben we wel plannen voor. Maar eigenlijk kun je dan beter in je auto stappen en rijden. Een regio verder. Uh, nou, dan ga je daar naar de supermarkt. Of doe je wat warmte op bij je familie. Uh, maar voor die grote uh, landelijke stroomstoringen hebben we geen idee hoe vaak het gaat voorkomen. Maar we weten wel dat voorbereiding heel erg kostbaar is. Ja. Dus het is niet zomaar aan te raden om daar heel veel mm -hmm. effort in te steken. Nou, laten we eens kijken wat er gebeurt uh, heel concreet bij een hele grote stroomstoring. En wat voor impact dat nou heeft op het dagelijks leven. In uh, Noordoost-Friesland, daar kunnen ze erover meepraten. Daar was maandagavond brand in een verdeelstation voor elektriciteit in Dokkum. Waarop de stroom voor 10.000 gezinnen uitviel. Harm van Attenveld, die bericht erover. Nu gaat het hekwerk omhoog in de melkstaal. Dan worden ze gemolken en uiteraard gebeurt dat ook elektrisch. We doen niks meer met de hand. Het was maandagavond, iets voor vijf uur, toen hier in Noordoost-Friesland bij 10.000 gezinnen de stroom uitviel. Ook hier, op de boerderij van Atje Meekma in Sibrandahoes Hoes, werd het donker. Nou, ik was binnen, maar mijn man en uh, nog een zoon van mij waren aan het melken. En uh, nou ja, daar viel de stroom dus ook uit. En dan heb je wel echt een probleem. Je hebt uh, elektrisch aangestuurd hekwerk. En de koeien die blijven staan waar ze staan. Het wordt donker om hen heen. Uh, de apparaten vallen eraf en de melk vloeit weg. En je kunt niks meer. Wij blijven altijd vrij rustig. Maar je weet dat het niet te lang duren mag. Want ja, die koeien die moeten er weer uit. En uh, bovendien dat melken, dat moet je twee keer per dag doen. En je kunt die koeien niet te lang met de volle uiers laten staan. Bent u erop voorbereid? Nou, nee, dus eigenlijk niet. We hebben geen uh, noodvoorziening hier. En, uh, nou ja, we hebben het er toch nog wel weer even over gehad van moeten we het niet doen. Er zijn wel boeren die het wel hebben gedaan hier in de omgeving. En ja, wat moet je dan hebben? Een generator? Dan moet je, dan moet je een aggregaat hebben, een, uh, ja, een noodgenerator. Ja. En die kan door een trekker worden aangedreven, dus het is uh, in principe wel op te lossen, maar het kost ook wat. Dus uh, dat is dan de afweging. Ik begreep ook dat in sommige delen van Noord-Oost-Friesland niet alleen de stroom uitviel, maar dat ook de druk op de waterleiding verdween, ja. waardoor er geen water meer uit de kraan kwam. Hoe was dat hier? Dat heb ik ook gehoord. Dat was hier niet het geval. Nee, daar hebben we geen last van gehad. Het is wel zo dat uh, telefoonverkeer heel, uh, heel slecht was. En de uh, internetverbinding uh, was heel slecht. Wat, heeft u nog een vaste telefoon of gaat de telefoon hier via het internet? De telefoon gaat hier via het internet. Zoals dus het internet eruit ligt, heb je ook geen telefoon meer. Dan hebben we geen telefoon. Nee. Je leert een hoop van ja, zo'n stroomstoring. Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, we, zijn, uh, we zijn best wel afhankelijk geworden met elkaar. En uh, dat, dat beseffen uh, is er nu wel. Ja, dat wel. Van de boerderij naar Dokkum. Dit is een bedrijventerrein aan de rand van het stadje. En hier hebben we uitzicht op. Het verdeelstation waar maandagavond een explosie was. Klopt helemaal. Klopt helemaal. U werkt hier in deze garage. Wat gebeurde er precies? Ik zag een, een, een vonkenregen. En dat zal kotslotting zijn geweest. En een enorme knal. Grote rookontwikkeling. En uh, daarna een, een brand op de vloer. En alle, alle lichten uit, uiteraard. Ook hier in uw bedrijf? Alsjeblieft, ja. Ja, in het donker helemaal. Wat dacht u? Nou goed, ik dacht niet zoveel. Ik, ik zag de oorzaak wel. Dus ja, dat denk ik, stap dan wel snel. Ik denk van nou, uh, wat moet ik doen? Snel uh, schakelen. Ik zag die brand na uh, de stroomuitval en ik heb gelijk de brand weer gebeld. En dat lukte nog wel? Ja, dat, uh, op mobiel is 112 altijd bereikbaar. Hè? Ondanks dat ik geen ontvangst had. Want het mobiel die gaf geen ontvangst aan? Nee. Gelijk gebeurd ja. Geen ontvangst, nergens. Ik kon uh, mijn thuisfront niet bellen, nergens. Ik heb ook de pomp hier achter nog. Het is ook allemaal uh, dicht. Een benzinepomp. Een uh, pomp, ja. ja. Die kun je ook sluiten dan? Ja, die kun je sluiten, ja. Maar goed, je kunt niks afsluiten. Hè? Omdat je, uh, omdat je gewoon geen spanning hebt. Back to basic, ja. Ja, back to basic. Is wel eens goed misschien. Ja, waarom? Om te realiseren dat het niet, allemaal niet uh, zo vanzelfsprekend is allemaal hè, in deze wereld. Huh? Gaat die nou door? Radio. Een klein blond jongetje achter op de fiets. Ja, Dit is het centrum van de Dokkum de ja. voor de Waag. En ook hoek, hier was het donker. Waar was u? Uh, ik was thuis. Ik had net het eten uh, gemaakt. En uh, toen ineens, boem, toen was het donker in huis. Buiten was het ook helemaal donker. De kaarsjes deden het. Ja. Dat was het. Dat was het, ja. ja. Maar wij zijn nuchtere Vriezen, dus uh, kaarsje uit de kast en uh, heb je weer licht. Ja, eigenlijk wel. We, zijn, we hebben wel de auto gepakt... En eventjes de dakken maar rondje gaan rijden. En toen zijn we even naar dat brandje geweest op Betterwood. En daar hebben we even aan de brand weer gevraagd van hoe en wat. En die zeiden, het kan tien minuten duren, maar het kan ook nog een paar uur duren. Mijn mobieltje deed het niet, maar nee. autoradio ook niet. Alles was uit de lucht. De autoradio deed het ook niet? Nee, autoradio deed het niet. Nee, ik kon geen centers meer vinden. Ga je door zo'n voorval als dit anders nadenken over hoe kwetsbaar je bent? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, die bewustwording heb je wel op dat moment, van hé, hey, het kan zomaar afgelopen zijn. Dat, dat, dat ja. heb ik inderdaad gedacht, de afhankelijkheid ja. van de ja. elektriciteit, ja, dat vond ik, ik confronterend, ja. van jeetje, wat ben je op gemakse... Van noem maar op, ja. alles valt, uh, ja. is zwart, letterlijk. Dan mag je, als je een vaccinaljachtje vinden kan, als een kerstje, nou ja, en die heb ik aandeerd, en dan had ik een goede oren door, dacht ik. Een kaarsje aan en toen werd het ook nog gezellig. Ja, het gezellig hè. Ja, ja Wat maaien? je maait wel je achter natuurlijk. Wat zegt u nu? Je moet wel Ma ik eens praten. Je moet wel licht hebben natuurlijk. Ja, Anders zie je ook niks. Ja, en Zolang je vaccinelichtjes in de kast hebt... dan uh, lukt dat nog wel een beetje. Maar toch, uh, Iren Helsloot, uh, we zijn kwetsbaar. Hè? Dat hoor je hier toch ook weer. Ja, dat hoor je hier. En ik vind het overigens dit geweldige interviews. Want wat hier de mensen natuurlijk zeggen... is dat het voor hen ook een beetje een wake-up call is. En dat ze dat nooit gerealiseerd hebben. En kijk, meer dan... Dan allerlei ingewikkelde voorbereiding ligt misschien wel de taak voor de overheid. om dat duidelijk te maken. dat als die stroom uitvalt, dat je er zelf voor verantwoordelijk bent. Hm. En dat de overheid je niet komt redden. als dat jouw koeien zijn hè? of uh, jouw varkens. Hè? dan is het nog dramatischer. Varkens en kippen. die kunnen maar een paar uur uh, zonder uh, stroom. Hè? want dan is die, ve die ventilatie moet doorgaan. Dus je, maakt, je hebt ook keuzes om jezelf voor te bereiden. of je nou ondernemer bent of, uh, of burger. En wat ze hier zeggen is. ja, vertel het ons maar eens, hè, dat we ons dat realiseren. Ja, maar. Ook geen telefoon, dat is natuurlijk iets dat, dat is heel lastig om daarop te anticiperen. Um, het nou ja het, het is, het is, ja, het is heel goed om uh, dat wel uh, te vertellen aan mensen. Dus als er iets gebeurt, dan zit u zonder telefoon. Mm -hmm. uh, dan kunt u niet bellen. Uh, overigens, de meeste uh, gsm-masten hebben een batterij die een paar uur meegaat. Dus meestal gaat het een paar uur goed. Hier is, is het blijkbaar meteen uitgevallen. Uh, nou, het geldt meestal is het zo dat je waterleiding uh, wel op een plek zit. waar ik zeggen, via een andere kant stroom kan komen. Maar uh, ja. als er niet het goed. geval is, hier hier ook niet, ja. uh, dan heb je ook geen water. Nou ja, laten we dat uh, ons, uh, ons realiseren. Uh -huh. uh, uh, Toch wat u, wat u al zei: je kan het op zo'n calamiteit wel voorbereiden. Kost ontzettend veel geld. Wij belden in het kader van zo'n waterleidingverhaal wat u net ook hoorde: Vitens, de, de, de waterleverancier, die zegt: ja, we hebben generatoren overal. Uh, dat is een hele dure grap. Uh, denkt u dat het waar is? Gelooft u ze? Nou, laat zeggen, niet uh, elke waterzuivering en uh, uh, waterleverantieinstallatie uh, heeft een uh, laat ik zeggen, noodvermogen waarop je normaal kan, uh, kan draaien. Mm -hmm. En dat is wat mij betreft dus ook maar, uh, maar goed ook. Want het is een, inderdaad een hele dure grap. En bovendien wat je altijd ziet met dat soort dingen... Hè, ziekenhuizen hebben dat uh, in principe wel bijvoorbeeld... Uh, is dat als ze dan na 15 jaar moeten starten dan doen ze het natuurlijk weer niet. Uh, ja. dat is, dat, zo, zo werkt dat met dat soort dingen. Uh, dus... Die afweging moet je wel heel erg, uh, volgens mij heel erg bewust maken, wil ik mij daarop voorbereiden. Maar, maar, maar dit was dus maar een kleine stroomstoring. Hè? Mm -hmm. Dat is voor. Ik zeg, je, je koeien neem je niet snel mee. Maar als je gewoon burger bent, dan stap je in de auto en dan rij je naar iets anders. En er is een kans, en we weten niet hoe groot dat precies is, dat vanwege domino-effecten, dat meerdere uh, elektriciteitscentrales uitvallen. En dan heb je echt in hele stukken van Nederland mm. heb je geen, geen stroom. En dat kan wel best uh, een paar dagen duren. Hè? En dat... Amerika, een probleem, dan hè? heb je een serieus probleem. In Amerika heb je dat wel gehad in gebieden zo groot als Nederland. Ja, precies. Dan doe je met geluidwarens niet zo gek van aan. Nee, dat doe je uh, helemaal niks aan. Waar, waar, waar pleit u dan nu voor? Wat moet er nou, gebeuren? Ik, ik pleit ervoor, en, en dat, dat is wat deze mensen die u interviewde eigenlijk ook zeggen. Laten we ons daarvan bewust zijn. Mm -hmm. En dat is een soort wake-up call dat we allemaal in staat zijn... om die paar dagen uh, te overleven uh, zonder dat we uh, naar de overheid kijken. Hè. Dus als je uh, nou, koeien hebt, dan uh, zul je daar zelf uh, voor moeten zorgen. En nou, dat is een keuze. Uh, en als je uh, gewoon thuis bent, dan zul je ook moeten beseffen... dat er omstandigheden zijn waarin je een paar dagen... Uh, helemaal voor jezelf moet zorgen. Ja, het was dat, toch een paar jaar geleden dat er wordt voor, uh, gezegd... Van zorg dat je altijd een kistje in huis hebt... waar, waar wat batterijen in zitten en waar aarsen, kaarsen ja. in zitten... en een paar blikjes en, en dat soort dingen. Eigenlijk zegt u dat is helemaal niet zo'n gek idee. Nee, dat is helemaal niet zo'n gek idee. Maar dat gaat pas werken als je echt keihard realistisch bent als, als overheid. Dus je niet enerzijds geruststellend bent van... nou ja, wij zorgen wel voor u, maar het is toch goed om uh, voorraad te hebben. Maar dat je echt zegt, nee, wij zorgen niet voor u. U zult voor uzelf moeten zorgen. En dan moet je ook heel realistisch die zijn over wat er in zo'n noodpakket zit. Uh, dan moet je ook dan geen noodpakket noemen, want weet je, maak je zo dramatisch. Ja, precies en een fluitje en zo, weet je wel, voor als je overstroomd bent. Ja, dan wordt het een beetje, dan maak je, je dat je het niet serieus uh, genomen wordt. Um, wat natuurlijk toen in der tijd, u herinnert zich dat misschien nog wel, de start van de campagne toen door de minister Remkes. Die, ja. Toen werd aan hem gevraagd: Heeft u flessen water thuis? En toen zei hij: Nee, maar wel flessen Genever. Ja, ja En nou ja. Dan, dan is je campagne. Als het echt erg wordt, ja. is het misschien ook wel weer fijn. Ja. <laughs> Precies. Dus uh, je moet daar serieus in zijn, zeggen van als overheid. We uh, letten erop, maar uh, niet op alles. En zorg dat je zelf ook uh, voorbereid bent. Ja, in plaats van de belofte op. op veiligheid, moet je eigenlijk de belofte op onveiligheid doen. Zodat je echt als burger weet: er zijn grenzen aan wat de overheid uh, mij kan bieden. Oké, okay. Irene Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dank u wel. Graag gedaan. In de studio aangeschoven is uh, Mark Visser van het Internationaal Dus Nieuws. Ja, want het faillissement van gelddrukkerij Johan Enschede uit Haarlem... lijkt te zijn afgewend. Vanochtend was dat het, het nieuws en ja. dat er faillissementen dreigden aan te komen. Dat ook de medewerkers, de 200 medewerkers... vakantiegeld misschien moesten gaan inleveren. Maar nu is er een principe-overeenkomst... met investeringsmaatschappij Nimbus uit Zeist. En die investeerder krijgt dan 95 van de aandelen. En de familie Enschede houdt dan 5 ja. En hoeveel Nimbus betaalt voor Enschede is niet bekendgemaakt. Wel is bekend in ieder geval dat die medewerkers werkers vakantiegeld inleveren. Dus dat is een van de redenen waardoor het bedrijf nu lijkt te zijn gered. Ze hebben hun baan in ieder geval nog. Ja, klopt. Dankjewel, Mark Visser.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 je uit Australië, nummer uit 96, daarna nooit meer wat van hoort gaan het over geld hebben, de rente in Europa... die blijft namelijk onveranderd. Dat heeft de Europese Centrale Bank zojuist besloten. Hier in de studio Bert van Sloten van de NOS. Bert, uh, waarom wordt er niks gedaan aan de rente? Nou, uh, Draghi, hij gaat er overigens al voor over een minuut of acht... een toelichting daarop geven. De president van uh, die ECB. Die vindt eigenlijk dat het wel uh, goed uh, zo is. Het is ook ontzettend laag, 0,25 procent. Je zou bijna zeggen, kan het nog lager? Nou ja, er is eigenlijk één stapje naar 0 procent. Ja. Maar hij vindt dat het... Uh, dat het instrument op dit moment werkt. En dat werkt vooral om de inflatie eigenlijk een beetje aan te jagen. Klinkt een beetje gek. Ja, want je hoorde toch altijd inflatie... Tenminste, hebben wij vroeger geleerd. Het is niet best. Op school heb je ja. dat geleerd. Inderdaad, van professor Heertje uh, destijds nog. Maar uh, het gevaar in Europa dreigt van deflatie. En deflatie, dat betekent dat wij als consumenten eigenlijk alles uitstellen. En denken van, nou, wie weet, wordt het morgen nog goedkoper. Dat zou een ramp zijn voor de, economische, uh, uh, voor de economie van Europa. Want dan stellen we besluiten weer uit. Dan krijg je dus consumenten die gaan twijfelen. Dat heeft een economie niet nodig. Consumenten daarentegen vinden dat natuurlijk wel prettig. Ja, maar je, je, je jaagt het dus eigenlijk... Omgekeerd aan. Door een beetje wat aan die inflatie te gaan doen, gaan mensen dan weer. Uitgeven. Nou ja, je, in ieder geval voorkom je deflatie. En het belangrijkste taak van de Europese Centrale Bank is ooit, dat heeft de politiek ooit afgesproken, om die uh, inflatie, schuin de streep deflatie, maar daar dacht toen nog niemand aan, om die inflatie een beetje in de hand te houden. Ja. Nou, het lukt wel. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, vanochtend kwam het CBS met cijfers over de inflatie in Nederland. Is uitgekomen op 1,7 procent. We weten allemaal dat, dat sinds de 1 goeie. januari uh, de benzine is gestegen. Uh, ook de uitverkoop, uh, overigens, uh, zijn de prijzen iets minder laag dan we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Dus in Nederland lukt het wel, maar in Europa gezien is die inflatie nog wel redelijk laag. Dus uh, nou ja, vandaar dat het instrument van de rente op hetzelfde niveau is uh, gebleven. En nog niet omhoog. Bert, wat betekent het voor het gevoel dat we hebben in Europa. Dat is natuurlijk: het vertrouwen is gegaan met deze En uh, Nu met deze hele lage rentestand, lager kan je niet. Te komen in Japanse toestanden. Maar uh, nu met die inflatie is toch ook een beetje voelt als ik minder te besteden heb. Klopt toch? Ja, aan de ene kant klopt dat. Aan de andere kant, als je andere cijfers er weer naast legt... bijvoorbeeld vandaag is Europa zelf ook weer met uh, cijfers gekomen... over hoe het gaat met de uh -huh. Europese economie. En daaruit blijkt dat het vertrouwen van de consumenten... in de economieën in Europa... dan hebben we het over die 27 hè, van ja. de Europese Unie... dat dat wel weer gestegen is. Uh -huh. Dus op zich zijn we positief... Uh, de, de positieve kant gaan we op. En je had het natuurlijk ook al eerder dit jaar... zag je met de leningen wat uh, Italië geld op haalde op de markt. Spanje haalde geld op. En dat ging allemaal tegen lagere tarieven dan we de afgelopen jaren gewend waren. En ging ook veel minder, met veel minder spanningen uh, uh, gepaard. Ik wil nog niet zeggen dat we eruit zijn, maar er is een soort lichtpad omhoog uh, uh, gewonnen. Het sentiment ja. is een stuk beter geworden. Zo kunt u Goed, ook om gaan. half drie dan gaat Draghi er verder wat over uitleggen. Ja. En dan horen we wellicht meer. Dankjewel voor nu, Bert van Sloten. Het Rembrandtplein. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. En daar was ik klassiek voor mijn beurt. Altijd goed. Het Rembrandtplein. De nachtwacht Rembrandthuis. Ja, Rembrandt. Als je aan Rembrandt denkt, denk je aan Amsterdam. Maar toch, dat weten niet veel mensen. Rembrandt van Rijn is geboren en getogen in Leiden. Vandaar. Rijn, want die stroomt door die stad. De stichting Rembrandt in Leiden wil dat meer bekendheid geven... en de schilder terugklemmen voor het Leidse Leiden. Verslaggever Lager Kors ging vanmorgen op pad... met initiatiefnemer en ras-echte leider Thiers Scheffer. En samen liepen ze langs de Leidse sporen uit het leven van Rembrandt. Te beginnen bij het begin. Ja, nou, hier zijn we dan, uh, op de plek waar Rembrandt geboren is. En dit is eigenlijk heel triest, hè, wat je nu ziet. Een, uh, een gevelsteen in een uh, pand dat, uh, wat is het, uh, begin tachtige jaren uh, gebouwd is... Uh, ja, op de plek waar een, een, een uh, uh, heel mooi huisje waarschijnlijk gestaan heeft. We weten niet exact hoe het eruit gezien heeft. Maar een van de vier huizen uh, die uh, de vader van Rembrandt bezat... Uh, ja, daar moet hij geboren zijn in. Uh, wij willen graag bewijzen dat in een van die huizen... precies op die plek, uh, wat ons betreft zelfs op de centimeter... Uh, willen we dat uh, aantonen dat het hier gebeurd is. Het is echt het toppunt van jaren tachtig lelijkheid, hè, het gebouw wat hier nu staat. Ongelooflijk dat een man die zoveel schoonheid uh, schilderde dan hier uh, ja, ter wereld kwam. De stichting Rembrandt in Leiden wil Rembrandt een beetje terugclaimen eigenlijk. Hè? Dat hij dat echt uit Leiden komt en niet uit Amsterdam. Het is gewoon een Leidsche jongen. En uh, die Leidsche jongen is hier geboren. Heeft hier 26 jaar gewoond. Heeft hier het vak geleerd. Is gevormd door deze stad. Uh, was daar ook uh, trots op. Hij heeft uh, zijn eerste stukken ook uh, met uh, R.H.L. gegeven. Uh, dat is Rembrandt Harmenszoon uh, Luchtunensis oftewel van Leiden heeft hij ondertekend. Maar heeft dat wel laten vallen dan, die L van Leiden uit zijn naam, uit zijn handtekening? Nee hoor, uh, ja dat klopt hij, is dat, hij heeft dat niet meer uh, gehanteerd hij kwam... dus Zo trots was hij misschien ook wel weer niet Nou, dan moet je weten dat als je de naam, je voornaam alleen maar, net zoals Raphaël en zo, op het uh, schilderstuk zet dan is dat zo'n een, uh, een teken van uh, superioriteit Rembrandt was Voldoende. Ja, net zoals Madonna of Cher. Ja, precies. Zo mag je dat inderdaad best uh, vergelijken. Ja. Nou, laten we gaan lopen. Goed. Goed, de volgende stop tijdens uh, de Rembrandt-wandeling. De Universiteit van Leiden. Uh, Rembrandt heeft hier ingeschreven gestaan. Uh, in ieder geval één jaar, dat weten we. Uh, dat is bewijsbaar, daar hebben we documenten van. Uh, het is ook wel vrijwel zeker dat hij geen college heeft gelopen. Daar zijn uh, in ieder geval helemaal geen uh, stukken van gevonden. Uh, dus waarom heeft hij dan uh, bij de universiteit ingeschreven gestaan? Dat zou je je kunnen afvragen? Nou, simpelweg omdat het toen erg uh, interessant was. Uh, je hoefde dan niet uh, in het leger. Uh, geen dienstplicht. Uh, bovendien uh, kreeg je gratis bier. Dat was heel erg noodzakelijk, want water drinken dat was niet zo'n uh, geweldig idee. Dat was niet veilig, hè, het water? Nee, dat was heel uh, vervuild. En uh, daarom dronk iedereen bier. Mag ik wat vragen voor een van radio? De... Wie is volgens u de bekendste Leidenaar ooit? Rembrandt. Ja, hij leeft hier. Ik weet niet, tussen 1600, 1700 en 1800 zo'n beetje. Wie is volgens u de bekendste leider? Nu vind ik dat Peter Labriere. ken, ken niet? ik niet. Hij nee, heeft een lange baard met klompjes erin. Een heel bekend figuur in Leiden. Ja. Niet Armin van Buren dan? Dat hebben we ja, het over. Kan ook, ja. ja. Zeg het maar. En Rembrandt. Rembrandt, ja. ja. Maar het is allemaal een beetje hetzelfde niveau. Het is hetzelfde niveau, ja. ja. Voor mij wel. Ja, we vergeten heel veel te vertellen hier in deze stad hoor. Hier, we staan hier bijvoorbeeld op een plek waar, uh, toen Rembrandt de jaren 14 was... Uh, 102 pilgrimvaders zijn vertrokken naar een uh, nieuw land. Uh, en uh, dat waren dus mensen die uiteindelijk uh, de Verenigde Staten van Amerika hebben opgericht. Nou, ik zie hem zo staan, hoor Rembrandt, met uh... Zijn witte kraag. Ja. kwast in zijn hand. Nou, niet een kwast in hand, maar wel een kereltje van 14 jaar. die gewoon hartstikke benieuwd was naar wat hier nou aan het gebeuren was. Dat lijkt me op zichzelf uh, lijkt me dat ook wel logisch. Goed verhaal, of het waar is weten we niet. Maar ja. Nou, het is zeker waar. Alleen we weten niet of hij hier werkelijk gestaan heeft. Nou, laten we even doorlopen. Nou, dit is een, een schattig tuintje aan het uh, Ik zie eigenlijk alleen maar gras en wat bomen. Ja, klopt. Uh, het aardige daarvan is dat uh, op deze plek het uh, Theatrum Anatomicum was in de tijd van Rembrandt. Daar is Rembrandt ook uh, absoluut geweest. Want in dat Theatrum Anatomicum, de anatomische, het anatomische theater, werd uh, gedoseerd hoe uh, mensen eruit zagen als ze opgesneden waren en zo. Ja, daar heeft hij later twee wereldberoemde schilderijen van gemaakt. Ja, precies. Maar dit is gelijk ook een goed voorbeeld van het probleem... waar u tegenaan moet lopen met de Stichting Rembrandt in Leiden. Want hier is verder helemaal niets meer te zien. Het is dat u mij dit verhaal vertelt, maar... Ja, ik kijk eigenlijk gewoon naar een grasveld. Nee, dit, dit trekt niet. Dit heeft geen enkele uitstraling. Daar moet, je wel, daar moet je iets aan doen natuurlijk. Ja, wat gaat u daar dan aan doen? Nou, we willen een bezoekerscentrum bouwen. Dat bezoekerscentrum, dat wordt een experience-achtige uh, omgeving. Dus uh, mensen krijgen het verhaal verteld door Rembrandt zelf in een pand. En die inkijkjes in of doorkijkjes, die kunnen, ze, die kunnen ze daarna terugvinden in de stad zelf. Uh, wanneer, we, uh, wanneer we ze een, uh, uh, een rondwandeling zoals wij nu doen aanbieden. Verwacht u ook veel Internationale toeristen te trekken? Ik denk het uh, zeker, ja. Want heel eerlijk, in Amsterdam is het Rembrandthuis te zien. In Amsterdam is het Rijksmuseum wat, wat volhangt met werken van, uh, van Rembrandt. Daar is hij toch wat tastbaarder nog aanwezig dan ja, zo'n kunstmatig gebouwde experience. Als mensen moeten kiezen. Nou, klopt, maar we hebben hier wel het verhaal, het jeugdverhaal. 26 jaar heeft hij hier gewoond. Uh, en ja, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk een hartstikke Amsterdamse grootheid, maar het blijft een leidje jong hoor. En dat zit Jeerd Schreffer van de stichting Rembrandt in Leiden. En als het mee zit, dan gaat die Rembrandt Experience in die stad over twee jaar open. Dit is Radio 1. Twee maanden geleden hield tyfoon Hayan huis op de Filipijnen. De verwoestingen waren bijna niet te beschrijven. En het is er nog steeds een grote bende. Dat zag een vandaag verslaggever Maaike Kempus toen ze daar een paar dagen geleden nog was. Kokkie had haar hele leven in de kamp. Nou, je kent het wel. En zat je dan als kind. Oh nee, niet weer dat lied. Ze werd gelukkig een goede zangeres. Monique Kleemal van Lois Lane. Samen met haar zuster, moeder en onze verslaggever... bezocht ze de voorstelling Oude Pinda's. U hoort het na het NOS Journaal met Mark Visser. Het van gelddrukkerij Johan Enschede uit Haarlem lijkt te zijn afgewend. Het bedrijf heeft een principeovereenkomst met investeringsmaatschappij Nimbus Zuidzijst. De investeerder krijgt 95% van de aandelen, de familie Enschede houdt 5%. Vanochtend werd bekend dat de medewerkers van Johan Enschede was gevraagd om vakantiegeld in te leveren. Dat hebben ze gedaan en mede daardoor lijkt het bedrijf nu gered.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 Er is verkeersinformatie bij de AWB John Hoka. Met een vier op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Er staat voor de botdektunnel 3 kilometer. Dus een auto stilgevallen die blokkeert bij de botdektunnel de rechterrijstrook. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Susanne Bosman. Met ruim 6100 doden, meer dan 1700 vermisten... is de chaos in de Filipijnen sinds de tyfoon Haiyan in november compleet. In het zwaarste trofgebied, de stad Tacloban... heeft eigenlijk iedereen wel iemand anders verloren. Mensen leven er op de puinhopen van wat ooit een huis was. Soms in schepen die daar op de kant zijn geslingerd. Twee maanden nadat hij alles verwoest in de tyfoon... ging onze collega een vandaag verslag Ik heb Kempers... terug naar Tacloban, Maaike. Welkom. Sinds, sinds gisteren terug. Waar ben jij precies geweest? Want ik zeg nu, Takloban, daar? Uh, ja, ik ben in uh, Takloban geweest en de omgeving van Takloban. Mm -hmm. uh, voornamelijk. We zijn ook heel even de regio uit geweest, maar dat is het grootste. of ja. het gebied waar ik het, uh, de meeste dagen heb doorgebracht. Inderdaad. Kun, uh, kun je ons beschrijven wat je gezien hebt daar? Ja, nou wat, wat mij opviel is dat de, de straten, de hoofdwegen... zijn bijvoorbeeld wel schoongemaakt, dus je mm -hmm. kan er wel rijden. Maar als je dan vanuit de auto, als je aankomt rijden, om je heen kijkt... je ziet echt alleen maar chaos. Overal ligt nog puin. Alles is kapot, de meeste huizen helemaal verwoest. Stevige huizen deels verwoest, maar overal ligt wel iets. En de mensen zijn wel begonnen met opbouwen, want we zijn twee maanden verder. Maar eigenlijk op, op die puin hopen. Ja. Ja. En hoe zijn die mensen eraan toe? Ja, die, die mensen zijn ongelooflijk veerkrachtig. Die proberen echt nu hun, hun leven weer op te bouwen. Maar ja, dat gaat natuurlijk heel moeizaam, want heel veel dingen zijn er ook niet. Uh, zo sprak ik bijvoorbeeld een man die, uh, die heeft zijn brommer kunnen redden... maar zijn papieren, zijn license, die, die is hij kwijt. Mm. En de politie controleert heel veel, omdat er natuurlijk veel gestolen is... of dat wel van hem is. Ja. Dus hij kan niet werken. Dus mm. hij wil wel. Maar ja, dat moet hij natuurlijk allemaal eerst weer regelen... Dus dat is een ontzettend, ja, heel veel gedoe in ieder geval. Dat soort dingen alleen al. En daarnaast kan ik me voorstellen dat ze kapot zijn van verdriet. En we zeiden net, iedereen is wel iemand kwijt. Minstens één iemand. Ja, ja dat is echt ongelofelijk. Want die nummers, nou ja, we hoorden het al 6100. Maar het komt er eigenlijk op neer in Takloban. Daar zitten ze al tussen de 2500 en 3000. In, de, in dat gebied alleen al. Ja, dat betekent eigenlijk dat de meeste mensen in sommige families... tientallen doden zijn gevallen. Hmm. Ik sprak een man die was vijftig mensen verloren. Um, ja, en voor, uh, ik ben ook naar een begraafplaats geweest, bijvoorbeeld daar zag ik uh, graven waarbij sommige familienamen twintig namen onder stonden. Hmm. Uh, ik, ja, ik sprak ook een vrouw die was achttien verloren, waaronder haar oudste zoon. Ja, die getallen, dat is natuurlijk enorm. Dat is zoveel, daar kan je, je bijna verstellen. niks meer bij voorstellen. Ja. Die vrouw die je sprak, uh, dat was bij die begraafplaats? Bij die... Ja, we zijn naar een kerk geweest. Er uh -huh. ligt een geïmproviseerde begraafplaats uh, voor de deur. Yeah. Met zeker uh, 300 graven die yeah. daar tijdelijk zijn neergelegd. En uh, ja, daar heb ik een aantal mensen gesproken... en veel persoonlijke verhalen ook gehoord. Uh -huh. En daarover heb ik een fragment meegenomen... want dat zit vanavond in onze uitzending ook. We zijn in our oude huis... When we saw that big water already, on, already our water is on my neck. We are holding in the roof of our house. I told my son, Harold, Harold, I can't anymore. I am okay now. I'm, I'm okay now that I can't survive anymore. He told me, Mama, just hold me. Until I think that third wave, the big water already, my son told me, Mama, I can't anymore. Mama, ik kan anymore. Dan I saw him going down. My son going down. Zo so lonely. Ja, het is een hartverschurend verhaal van deze vrouw die haar zoon heeft zien verzwolgen worden door het, het watermaken. Wat een impact moet het ook op jezelf hebben. Want je spreekt alleen maar mensen in die enorme ellende. Ja, dat is ook echt zo. En uh, zeker als je dus bij zo'n begraafplaats loopt... waar 300 graven liggen. En dat is heel erg geïmproviseerd ook natuurlijk. Het ja. is die, die, die priester, die vertelde ook... die heeft op de eerste dag 110 begrafenissen gedaan. En dan, dan zie je al die... Ja, en natuurlijk ook heel veel kinderen... maar op de begraafplaats lopen ook heel veel kinderen. Die zijn bijvoorbeeld bij de ouders verloren. Ik heb een jongetje gezien, die zat bij één graf loopt verder naar een ander graf. Dus ik vroeg hem daar even naar. En hij zegt, ja, daar ligt mijn vader en daar ligt mijn moeder. En dan zijn er ook nog heel veel mensen begraven... van wie ze niet weten wie het zijn. Ja, Toch dat is ook nog reportage een heel... Van, ja, ja het is een groot probleem. Daar hebben we vanavond ook nog uh, aandacht voor in de reportage. Uh, veel mensen zijn in, in massagraven terechtgekomen. Ja, en of dat ooit nog duidelijk wordt. Ja, de instanties zeggen, we gaan het allemaal nog onderzoeken. Maar je kunt je natuurlijk heel erg afvragen... of daarvan ooit nog duidelijk wordt uh, wie die mensen zijn. En er worden nu ook nog lichamen gevonden? Hè? Nog steeds, ja. We zijn ook met een uh, brandweerunit op pad geweest. Die, uh, die zijn nu eigenlijk gewoon ingezet om lichamen te bergen. Mm. Nou, in het begin, zoals ik al zei... Hè, 2.500 lichamen zijn daar gevonden. Maar nu, twee maanden later, nog zeker tien meldingen per dag. Lichamen die gewoon zo ver onder het Puin liggen, puin, dat, dat ja. mensen daar nu pas op straat komen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ongelooflijk. Maar als je, als je kijkt naar, naar hulp bij die wederop, je zegt mensen bouwen letterlijk op de puinhopen een nieuw bestaan ja. op, maar eh, hoe gaat dat met, met, met hulp vanaf de overheid? He, wij zijn gewend dat allerlei hulporganisaties in zo'n land komen, dat er meteen tentenkampen ontstaan, dat maar er een hoop geld opgehaald wordt. We hebben ook heel veel geld opgehaald, er is een hoop geld opgehaald. maar ja. wat, wat zie je daarvan terug? Ja, nou dat, je, je ziet ook heel veel hulporganisaties. De mensen zelf klagen wel dat hun eigen overheid corrupt is en weinig doet. Ze zijn dus ook heel dankbaar met al dat geld over dat geld wat is ingezameld. Mm -hmm. Mensen kwamen ook echt naar ons toe om te zeggen... wat fijn dat jullie hier aandacht aan besteden... want die internationale hulp is hard nodig. Ja. En je ziet ook echt op straat rijen mensen... die bij als, als er bijvoorbeeld zeildoek, tentdoek wordt uitgedeeld... in lange rijen staan te wachten om, om zo'n doek te halen... om hun dak weer een beetje te verstevigen. Mm. Vanavond is jouw reportage te zien in een vandaag dank dat je er wel over komen vertellen, Maike Kemper. Graag gedaan. I will hear say goodbye, proud Een idee nou van Paul Carrick. De Koninklijke Landmacht die bestaat 200 jaar. En dat wordt gevierd op plein 1813. En dat is vast geen toeval. Brengen ruim duizend militairen de vaandelgroet aan de koning. En de -verslaggever Joris van den Kerkhoff is in Den Haag. Is het al gebeurd, Joris? Of wachten we er nog even op? Het is al gebeurd. Uh, het waaide zo hard dat die vaandel zo, zo snel gingen neigen. Dat ging vanzelf. Dat ging allemaal vanzelf, ja. Met de koning die er nog wel staat, die over een paar minuten uh, zal, zal vertrekken. Uh, Rechterrug uh, heeft hij uh, die ruim 1100 militairen uh, bekeken... die uh, met vaandel en al uh, voorbij kwamen in een speciale uh, kleding. En het eindigde, nou dat zal net vijf minuten geleden zijn... voor het Wilhelmus, met al die mannen die om het standbeeld op plein 1813 stonden... met dit verhaal. Op mijn bevel voor koning en vaderland. Onderofficieren, doe uw plicht. Houden! Houden! Houden! Houden! Houden! Houden! Zet af. We. Greatest day, hey. hey! Music, head, Bill De meeste militairen zijn inmiddels van het plein af... nadat ze drie keer oranje boven hebben geroepen, geschreeuwd. Wat deden ze? En de open koets, niet goud, maar van zwart... is inmiddels weer gearriveerd. Die staat tussen de twee plekken in... waar de mensen onder een dakje naar alles hebben kunnen kijken. De genodigden uh, zitten daarop. Er was nog even sprake van dat het zo hard waarde... dat ze daar niet konden gaan zitten. Maar de wind is de afgelopen uur een beetje gaan, uh, gaan liggen. De koning uh, stapt uh, in zijn koets en uh, hij rijdt nu weg. Achter hekken hebben mensen proberen te kijken... hoe het er allemaal uitziet. Uh, meneer uh, in het gelid. Mag ik u wat vragen, meneer? <laughs> ja. Achter het hek had u niet liever aan de voorkant van het hek gestaan? Ik wel. Ja, ja. En waarom staat u dan niet? Ja, geen uitnodiging gehad. Ja, u hebt wel een petje op? Ja, een barrette heet dat. Ja, Met wat erop? cavalerie. Uh, ik ben een oud officier cavalerie. Hebt u in 1980 meegelopen, toen het de vorige keer uh, was nee, bij de applicatie dus van de, ik de van. Nee. nee, niet meegedaan. Nee, nee, nee. U stond net in gelid. De mensen die hier uh, achter de, uh, het hek staan, die staan helemaal niet zo. U was eigenlijk de enige die zo stond. Ja, nou dat. Ik stond in de houding. Ja, in de houding, houding. Ja, geen dienst gehad. We werden gevraagd om goed te brengen aan de koning. Dat doe je dan op zo'n oude wets. Want we zijn natuurlijk al lang uit dienst. En we zijn uh, de oud reserve officieren van cavalerie. En we waren gevraagd door de cavalerieartsen om uh, hierbij te zijn. Dat hebben we gedaan. Bij dit soort bijeenkomsten zie je vaak grote schermen... en dan zie je in snelheid alles nog een keer afgespeeld worden... en uh, dat je van alle kanten kunt zien wat er gebeurd is. U staat hier een beetje aan de zijkant achter het uh, geïmprovi geïmproviseerde stadion. Ja. Kan eigenlijk nauwelijks uh, iets zien. Dat heeft ook wel iets sympathieks. Dat we hier zo staan... Of... Dat Jawel. het nauwelijks te zien is, ja. Jawel, maar ik heb het natuurlijk wel opgenomen... dus we zullen het vanavond wel bekijken. Want dat is natuurlijk een mooi schouwspel Met al die ceremoniële tenuren. En waar hebt u het meest van genoten? Stiekem? Van mijn eigen wapenscavalerie. <laughs> nee, maar gewoon... Dat beaam dus. ik. Ja. Ja, ja. Zo zitten we weer in elkaar, hè. En u zong het Wilhelmus mee? Ja, uiteraard. En dat wat ze net riepen ook? Ja, zeker wel. zeker was het nou? Oranje boven. En dat drie keer en heel hard. En dat drie keer en heel hard. Allemaal keurig, die sabels. Nee, dat was heel mooi. Mooi gezicht van Toen hadden we ze natuurlijk gewoon front. Durf het bijna niet te vragen. Als ik nou op een afstandje ga staan, zul je het nog een keer roepen? Oranje boven. Oranje boven. Het was een bijzondere dag daar in Den Haag. Joris van de Kerkhoff was erbij. Iedere week met onze verslag van Micha Blok iemand op sleeptouw. Heel vrijwillig, dat wel. Deze week bezocht ze samen met Monique en Suzanne Kleeman... die we kennen als de liedzangers van Lois Lane en hun moeder, de theatervoorstelling Oude Pinda's. In oktober 1949 kwam ik hier in Holland aan met mijn ouders. Mijn vader had groot verlof en we zouden hier voor zes maanden zijn. Op een gegeven moment werd bekend dat Indonesië onafhankelijk zou worden. En mijn vader was dus als militair gekomen. Die kreeg de keus van wil je hier afzwaaien of wil je terug naar Indonesië. Maar dan moet je de Indonesische staatsburgerschap accepteren. En dat wilde mijn vader en mijn moeder alle twee niet. Zo ben ik hier gekomen. Hedwig Kleeman, u bent de moeder van uh, Suzanne en Monique Kleeman. Hoe Indisch zijn uw dochters nog? Mijn dochters zijn heel weinig Indisch. Mijn man is geen Indisch man, maar een, een Amsterdamse jongen. Mijn kinderen heb ik ook uh, in de Hollandse sfeer opgevoed. Ja, want Suzanne Kleeman, in de voorstelling die we zo meteen gaan zien... gaan Nadja Hübscher en Bodil de La Parra op zoek naar die Indische route. Dat willen weten waar je vandaan komt. Herken je dat? Ja, dat heb je natuurlijk volgens mij altijd. En met name toen wij onszelf uh, meer met de muziekwereld gingen bezighouden... dus in de muziek terechtkwamen. Toen kwamen we ineens achter dat heel veel muzikanten van Indische afkomst waren. Dat triggerde wel iets, waardoor we eens iets hadden van... Huh? Je ziet ook naarmate we ouder worden... dat, we meer in die, dat onze trekken gewoon oosterser worden. We hebben allebei verhalen van vroeger... over hoe onze families naar Holland kwamen... Mijn oma bijvoorbeeld die viel van de trap omdat ze niet wist hoe je die af moest komen. Ja, en mijn oma uh, ging de eerste maanden met haar voeten op de wc bril zitten. Ja. En toen ze hoorde dat ja, uh, ze er hier gewoon met een billen op gingen zitten. Uh, ze, Ado, die honden zo vies en dan nog afwegen met papier. was ik maar maf mama. Ik vond hem heel ja. erg leuk. Ja. En uh, ja, ik, ik zou echt als je Indische roots hebt, moet je zeker gaan kijken. Dus, uh... Ik vond het zo grappig dat Bodil met haar Chinese achtergrond... en, en Nadia met haar Indische achtergrond... en, en, en hoe dat dan samenkwam. en wat voor verhalen... Die, die verschillen ook tussen die twee dames en die twee vaar, familiegeschiedenissen. Dat vond ik het, het, het leuke ervan. En zo zijn er natuurlijk nog honderden duizenden verschillende families met verschillende verhalen. Er werden in de voorstelling heel veel tropische herinneringen eigenlijk opgehaald. Ja. Als u dat nou zo bekeek, werd u daar dan verdrietig van? Blij van? Of een beetje melancholisch? Verdrietig niet. Ik denk wel melancholisch. Ja, ja, ja, want het roept toch wel herinneringen op. In de voorstelling gaat het ook heel erg over herinneringen... zoals opa's en oma's die in een flat uh, zitten met uh, de ja. kachel op 30 graden... Ja. omdat ze het continu koud hebben. Is dat herkenbaar? oma die praten echt zo. Die praten echt zo nog. Hadoeg en door dit en indo dat. Inderdaad, die, die fles die altijd op de wc stond. Grappig. Die fles water bij altijd kind. Wat is dit? Wat was dat dan? Ja, dan moest je je billen mee af. Je had geen toiletpapier. Dus dat vonden ze vies. Hey, in die Indische roots, daar ben ik dan nog wel nieuwsgierig naar. Heeft dat jullie muziek ook beïnvloed? Nee, niet dat we weten. Maar het grappige was dat wij altijd dachten dat onze musicaliteit uit Indië kwam. Dat bij alle familiefeesten, mijn oom altijd op de gitaar of de piano. Oh, wat hier een beetje gebeurde vandaag. Hè? Allemaal, wat was het? Kokkie had haar hele leven in de kamp. maar nou, je kent het wel. En zat je dan als kind, oh nee, niet weer dat lied. Dus hij dacht, dat komt vanuit die Indische kant. Maar toen bleek dus inderdaad vanuit de, vanuit de kant ja. van mijn vader, Cleman, de kant, dat er eigenlijk veel, veel langere geschiedenis uh, qua ja. muziek is. En uh, dat de opa van mijn vader, dat is uh, de eerste ja. violist... van uh, het Utrecht Philharmonisch Orkest geweest. En die heeft de inauguratie voor Wilhelmina geschreven ooit. Dus toen hadden we zoiets... Oh, oh dat is toch wel even een andere koe. dan Kokkie had haar hele leven. Het <lacht> boek! De dames van Lois Leen, Suzanne Monique Kleeman... en uw moeder in gesprek met verslaggever Misha Blok. En die voorstelling, oude pinda's, die loopt nog tot en met 3 april. We blijven even bij de muziek, want uh, muziekstreaming in Spotify... Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Die krijgt er een flinke concurrent bij. Het Amerikaanse Beats Music, aangedreven door producer Jimmy Levine... heeft als belangrijkste doelstelling het vermorzelen van Spotify. Nou, of dat kans heeft. En hoe Beats Music dit dan denkt te bereiken... we gaan erover praten met de muziekjournalist Paul Gersen... hoofdredacteur van Lust for Life magazine. Nog een nieuwe dienst, meneer Gersen. Um, zitten we daarop te wachten? Nou, er is nog wel ruimte eigenlijk. Want de oorlog rond de muziekstreamdienst is nog lang niet beslecht. Spotify is natuurlijk nu wel is het grootste in Nederland. Maar wereldwijd komt Deezer bijvoorbeeld, een andere muziekdienst, ook wel in de buurt. Dus de pleit, er is nog genoeg ruimte eigenlijk. Ja, maar hoe kunnen twee, twee soortgelijke diensten dan concurreren? Wat zou er nou beter kunnen zijn aan dat nieuwe Beats Music? Nou, het gaat eigenlijk om een paar dingen bij muziekstreamen uh, Als je een dienst bent, je, je hebt gewoon de artiesten nodig natuurlijk, de muziek. Uh, je hebt een goede uh, layout nodig, gewoon een goed werkend programma en een doelgroep. En ik denk dat uh, uh, beats-muziek voor een jongere doelgroep heel erg interessant kan zijn. Dat die er gewoon andere muziek op zetten? Ja, of meer richten op uh, hippere muziek, ja. Want wie is die Jimmy Lovine eigenlijk? Uh, Jimmy uh, Iveen is een producer, een oud-producer. En tegenwoordig uh, hij heeft hij onder andere Interscope Records uh, opgericht, dus ook een platenbaas. En hij heeft een tijdje geleden samen met Dr. Dre, een bekende rapper, uh, een lijn hoofdtelefoons uitgebracht. Die is Dre. En die zijn echt mateloos populair onder jongeren. En ik denk dat we deze muziekdienst ook een beetje in die richting moeten zoeken. Mm -hmm. Nou, is het toch zo dat heel veel muziek, ook voor jongeren. Ik heb er twee tel zelf thuis, die kunnen gewoon hun muziek vinden op Spotify? Maar het gaat natuurlijk ook een beetje om beleving en uh, hip zijn. en Kijk, mm -hmm. je hebt heel veel, heel veel hoofdtelefoons. Alleen Beats by Dre, uh, het, uh, wat ook dus van Jimmy Iovine is... Yeah. Doe het hartstikke goed bij jongeren. Dus... Ja, dat ken ik ook ja, van dichtbij. Dus daar hangt het een beetje, beetje aan. Dan maakt het niet eens zo'n plezier uit of die, of die muziekdienst dan, uh, dan uh, hetzelfde doet als Spotify. Het is gewoon een de Spotify is dan weer voor je ouders. dat is een Precies. ontzettend suf. Het is eigenlijk een beetje het Facebook van, uh, ja. van de streaming music. Nee, nee, je als, zo, dus als je wat weet om te bereiken, doe je het hartstikke goed natuurlijk. Ja. Uh, wat gaat het kosten? Wat we weten, als je Spotify, zo'n premium abonnementje neemt, dan ben je gewoon geld kwijt. Dat kost, wat is het, 120 euro per jaar? Uh, ja, ongeveer 10 euro per maand. Ja. En, uh, maar wat het Beats gaat doen, dat is nog helemaal niet bekend. Aha. Het uh, wordt is allemaal een beetje een nevelige huld. Uh, er zal ongetwijfeld deze maand een uh, grote aankondiging komen. Uh, wat ze gaan doen is dat we het gaan lanceren rond de Super Bowl Maar nou, daar kijken we natuurlijk miljoenen mensen ja, naar. dat is ongelofelijk. Dan heb je echt het meeste kijkerspubliek wat je maar kunt wensen. Ja. En, want, ja, en dan maken ze er een show meteen. van. Uh, wat zegt u? En dan maken ze er een show van ook meteen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel geld in wordt gepompt. En dat iedereen even versteld uh, moet gaan staan. Uh, wat deze dienst allemaal gaat doen. Maar toch even een hele belangrijke vraag, meneer Gersen: Vermorzelen van Spotify. Gaat hem dat lukken, deze Jim Devine? Nou, dat is natuurlijk wel uh, erg groot spraak. Want Spotify heeft iets van 6 miljoen uh, luisteraars nu al uh, ja. die betalen. En uh, de 25 miljoen mensen die het uh, nog eens gratis luisteren ook. Mm -hmm. Dus om daar zo snel overheen te gaan, dat zie ik niet gebeuren. Maar uh, alles is mogelijk, hè. Want het staat nog allemaal een beetje in de kinderschoenen, die streamdiensten. In ieder geval, de, de, cool is het wel. Nu alvast. Bij voor je deze. Ja, sowieso. U bent er in ieder geval blij mee. Nou, ik vind het in ieder geval leuk dat, dat, dat er, uh, dit soort initiatieven zijn. En uh, laat het maar uitvatten met z'n allen wie de, wie de grootste wordt en wie de beste wordt. Dat komt het er alleen maar te goede. Oké, okay. en Deezer moeten we ook in de... Ja, waar moeten we dan naar gaan luisteren? Wij oude mensen, wij, waar moeten wij nog zijn? Nou, uh, met Spotify <lacht> heb je sowieso het beste. En, uh, en ik zou even in de gaten houden wie uh, de Beatles binnen gaat trekken. Want dat is nog een van de weinige bands uh, die uh, nog niet op stream nee. is, dat die zijn. En dat waren rechten ooit in de handen van Michael Jackson, toch? Uh, de, voor de helft, ja. Over de helft. En de andere helft van Sony? Nee, dan helft. Uh, was van de Beatles. Was van de Beatles. Ja, die kun je niet vinden, laat ja. Nou, dat wordt er. Dat is leuk voor meneer Beats Music, Beatle Music. Dat, ja, maar dat is weer niet voor de kinderen, hè? Nee, maar, uh, nou, muziek is tijdloos. En de Beatles zijn helemaal normaal, natuurlijk. Dat is juist, dat is juist. Wie heeft het niet geleerd van de Beatles? Paul Gersen, ja. muziekjournalist en hoofdredacteur van Last for Life. Magazine. En niks dodelijkers, weet je dat, Suzanne, dan op het feestje van je eigen kinderen verschijnen. Zo moet Spotify? Dat mag niet. Dat mag niet zo moet Spotify een beetje voor ze voelen. Als ik daar nummers weghaal die ik draai op Spotify tegen mijn kinderen zeg ken je dat nummer al? Ken je dat, dat effect? Het is verschrikkelijk. Drie dagen niet bekeken door je eigen kinderen. Heel gaaf.